9 uur, daarnet wel met het NOS-journaal. President Saleh van Jemen heeft voor het eerst in weken wat van zich laten horen. In een opgenomen toespraak op de staatstv, zei Saleh dat hij bereid is de macht te delen. zolang de grondwet wordt gerespecteerd. De president verscheen op tv met brandwonden in zijn gezicht. en zijn armen en handen in het verband. Saleh raakte begin vorige maand ernstig gewond. bij een aanslag op het presidentieel paleis. Hij is in Saoedi-Arabië naar eigen zeggen acht keer geopereerd. In Jemen wordt al maanden gedemonstreerd tegen het regime van Saleh. De president weigert op te stappen en heeft verscheidene voorstellen voor een politieke oplossing afgewezen. Bij een woningoverval in Roon zijn vanmiddag drie kinderen korte tijd gegijzeld. De kinderen, tussen de 13 en 17 jaar, waren alleen thuis toen twee mannen het huis binnendrongen. De overvallers doorzochten het huis en vertrokken met een onbekende buit. Op de vlucht pakten ze de fiets van een vrouw af en schoten ze een voorbijganger die hen aansprak. Die raakte niet gewond. De politie zette de achtervolging in met onder meer een helikopter. Een politiehond vond de twee verdachten in een weiland. Hun identiteit is nog onbekend. De bouwvakker die bij het ongeluk in het Twentestadion is omgekomen, is een man van 31 uit Nijverdal. Van de 15 gewonden liggen er nog 8 in het ziekenhuis. Eén van hen is er slecht aan toe. Alle slachtoffers zijn Nederlanders. Rond 12 uur vanmiddag stortte tijdens werkzaamheden in de Golsvesten het dak van een van de tribunes in. Er zijn allerlei onderzoeken begonnen, onder meer door de arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie. Het weer vannacht, vooral in de westelijke helft van het land, buien. En tussen de 11 en 15 graden. Morgen overdag blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 22 graden. In de loop van het weekend komen er minder buien. Maar de temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog steeds een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen de knooppunten Muiderberg en Diemen 6 kilometer. Er zijn er twee rijstroken dicht omdat er op dit moment geasfalteerd wordt. Vanmiddag is daar een vrachtwagen uitgebrand. Het gaat nog even duren, waarschijnlijk tot een uur of 1 vannacht. Dus verkeer richting Amsterdam kan voorlopig beter omrijden via Utrecht. En dat is over de A27 en de A12.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is bijna vier over negen. Marianne Gozens uit Limburg was bijna drie weken vermist, maar is gisteren weer gevonden. Haar dochter Jantje die is inmiddels bij haar en die vertelt zometeen hoe het met haar gaat. In Den Haag is het recess reces begonnen, maar betekent dat ook dat de politici negen weken lang lekker op stand liggen? Dat hoor je zometeen van onze man in Den Haag, Stuart van Linde en van een aantal Kamerleden. En Dries Roefink, die scoorde vorig jaar nog een uh, nummer 1-hit met dit nummer. Alleen door jou is het weer zomer. Alleen Ja, en als je dit wil zien, dan uh, maar vooral als je Luc hierop wil zien dansen... ben je net te laat, maar zometeen uh, zie je hem nog meer op de webcam. En dat is altijd de moeite waard. Via, Tuurlijk. Via bntod.nl. Maar uh, Dries Roelvink heeft, heeft een nieuwe hit over de Tour de France. En die uh, mag hij elke avond zingen in het tv-programma Tour de Jour op RTL 7. En uh, zijn nieuwste single is ook Trending Topic op Twitter. En hij is straks hier. Today's Topics. Ja, daar zit hij dus in de studio. Luke Kink. Ja, en voordat het begint, check alvast even de BNN2D webcam. Die vind je dus op bnn2d.nl, Want je hebt hem straks nodig, anders snap je een berichtje. Dan snap je er helemaal niks van. Dus bnn2d.nl nu alvast even inschakelen. Ik snap eerst het nummer 5. Nu nee, dat komt allemaal goed straks. Nummer 5 eerst. Daarvoor gaan we naar België. Dat land is al sinds 1947 aan het formatteren. En vandaag zou de Vlaams-Nationalistische NVA gaan reageren op voorstellen van formateur die Rupo. En wat denk je? Marten de Wever van de NVA zegt op alle fronten nee. Ja, want volgens de Wevers en al die voorstellen helemaal niet eerlijk. Hij zegt, we betalen alles, maar we, be we bepalen eigenlijk helemaal niks. Vlaanderen krijgt, krijgt veel te weinig zelfstandigheid in die plannen. Vlaamse bedrijven, Vlaamse gezinnen, die draaien op voor de belastingverhoging... die Elio Di Rupo, de Waalse socialist, wil gaan invoeren. Bart de Wever zegt, ik geloof er niet in. Dit is geen goede basis voor onderhandelingen. En daar ga ik er ook niet aan beginnen, want voor je het weet... zijn we weer maanden bezig en we weten nu al dat dat helemaal tot niets gaat leiden. En dus lijkt het einde verhaal voor de voor meer poging van Di Rupo. Oh. Uh, morgen dan gaat hij naar de koning, maar met weinig goed nieuws. En dat betekent dat je na 389 dagen, uh, na 9 bemiddelaars... België nog steeds geen stap verder is gekomen, dat er helemaal geen vooruitgang is... en dat je steeds verder in de buurt komt van nieuwe verkiezingen als enige oplossing. Ja, maar ook dat lijkt niet echt een oplossing. De twee Kemphaan-partijen staan namelijk ongeveer gelijk in de peilingen. We gaan door met nummer 4. De Consumentenbond heeft een app voor smartphones ontwikkeld... waarmee de dekking van telecombedrijven in Nederland wordt gemeten. Hoe werkt dat? Het werkt dat mensen met een Android-telefoon een app downloaden. Sorry, even met wat voor telefoon en wat downloaden? Ja, een Android-telefoon. Dus een telefoon die met het Android-besturingssysteem werkt. Bijvoorbeeld HTC en Samsung. Oh, die heb ik ook. Ja, reet ingewikkeld allemaal. Maar als je dan eenmaal door hebt, dan is het ook echt heel simpel. Met een telefoon kan je dan gratis een app downloaden. Dus die weet je. Dus juist, dan, juist, euh, ja, klik, ja. En die registreert dan uh, wat de dekking is in het gebied waarin je je bevindt. Ja, en dat is enorm handig, want dan kan je vervolgens als klant een abonnementje uitzoeken... die dan weer past bij de plek waar je woont. Ik was laatst in Twente, in het Achterland. Achterland, hè, Amsterdammer. Uh, waar ik regelmatig met mijn hand omhoog heb gestaan met klopt. mijn telefoon. Ja, nee, dat, dat klopt. Maar dat was, ook... wat heb je er dan aan? Want dan nou, weet omdat je het Om dat want... juist met elkaar te delen. Want misschien heb jij een, een, een, een abonnement wat in die regio niet goed werkt... maar een abonnement bijvoorbeeld wel. Dus als de consumenten op zoek zijn naar een nieuw telefoonabonnement... Ze draaien om even te kijken, god, wie in mijn gebied geeft niet juist de juiste dekking? Dan snel de webcam aan BNN2D.nl. Dit bericht wordt namelijk visueel ondertiteld voor doven en slechthorenden. <lacht> dus uh, ja, bnn daar is het. Uh, want, ja, zeker. Want minister Van Bijsterveld wil dat nog meer tv-programma's... verkeerde blaad. ja, tv-programma's... van de publieke omroep toegankelijk worden voor blinden. Nu zo'n uh, 85 procent, maar ik schat in dat het in 2012 al 95 procent is. Onze uh, publieke omroepen werken daar heel hard aan. Die loopt achter de ondertiteling. Lijkt wel teletext. Ja, nog een blaadje. Het <laughs> ja, is wel heel leuk als je naar biedtd.nl kijkt. En die werkt hard, de hard de aan... Uh, ja goed, nou, de, de, die publieke omroep werkt dus hard aan een speciale ontvanger... waarmee blinden en slechtzienden nu gebruik maken van gesproken ondertiteling. Dat bestaat al, maar meer programma's moeten dus nu beschikbaar worden. En ik hoop toch dat binnen twee jaar gewoon eigenlijk... alle programma's die daarvoor in aanmerking komen... ook daadwerkelijk uh, uh, gesproken ondertiteld zijn. Ja, zo'n 5000 mensen hebben zo'n ontvanger in huis... en die kunnen nu vertaald kijken naar allerlei programma's programma's die dan worden gesproken in een andere taal. En dat was de visuele ondertiteling. Dat kan weer uit. Ja. Nou. Goed, eh, door met nummer twee. Limburg maakt vanaf vandaag een flinke stap in de toekomst. Vanaf vandaag is namelijk de strippenkaart verleden tijd. De chipkaart is het nieuwe ding. En in Maastricht was bijvoorbeeld niemand meer met een strippenkaart. Nee, ik zie niemand lopen met waardeloze strippenkaarten. Uh, u hebt geen strippenkaart meer, hè? Ja, verder was er dus helemaal niemand met een strippenkaart. Ik wil eens bij een chauffeur gaan kijken. Uh, even kijken of dat deze niet wegrijdt. Of dat u een probleem hebt met de, met, met de chipkaart en de, en de, en de, en de strippenkaart. Ik heb geen probleem. Een ja. beetje <laughs> lastig te interviewen hadden die Limburgers. Ja, dat is mooi. Heeft er iemand voor jullie nog een strippenkaart? Hallo? Limburg! <laughs> dat is toch vreselijk, zo'n Ja, Geen problemen dus daar in Limburg. Maar toch houdt het busbedrijf de boel goed in de gaten voor het geval DAT er een Limburger in de chip stress schiet. Uh, nou, we houden de komende weken, zoals we dat zelf noemen, een verhoogde staat van paraatheid. Uh, we passen ons iedere dag aan aan de situatie. Uh, mocht alles heel soepeltjes gaan, dan zijn we in de loop van de volgende week terug naar een normale business. Uh, ja, en zo niet gaan we net zo lang door totdat het wel soepel loopt. Ja, Limburg laat zich niet gek maken. Dat chipkaart dat was ze samen wel. Nou, we hebben vandaag op alle grote knooppunten teams rondlopen. Uh, koppeltjes van mensen in een uh, uh, signaalkleurig hesje. Ah, de signaal. Dat is echt een prachtige kleur. Ik had ooit een schitterende signaalkleurige sweater. Mega cool was dat. En ik droom ja, natuurlijk ook nog steeds van die signaalkleurige Ferrari. Ja, we hebben hier in Maastricht een uh, groepje van drie mensen zitten... waar ik zelf ook bij zit. Uh, wij zijn het crisisteam. Ja, goed, dat houden we in stand zolang het nodig is. Goed, dan nog het belangrijkste nieuws van de dag. Dat is het instorten van een deel van het dak van de Grolsvesten... vanmiddag zo rond 12 uur. Hij zegt van het leek alsof alles begon, begon te trillen, een soort aardbeving. Allereerst ging het, het hele grote videoscherm kwam los en dat ging naar beneden. En toen ook de, de steunbalken en ja, toen klapte het hele dak naar beneden verslaggever. Menno Remaier vertelde zojuist in BNM Today over de situatie nu. Wat je nu ziet is vooral uh, veel mensen die komen kijken in de uh, rond het stadion om te zien wat er allemaal nog gebeurt. Het ziet er uh, ja, toch een enorme ravage. Uh, je kunt van buiten moeilijk zien uh, of er nog wat gebeurt er binnen. Ik mm -hmm. heb wel de indruk dat er nog wel wat onderzocht wordt. Er lopen in ieder geval wel een aantal onderzoeken. Bij het ongeluk kwam één man om het leven. Er waren 16 bouwvakkers bij het ongeluk betrokken. Eén persoon verkeert in zeer kritiek toestand. En dat was van vandaag tot morgen. Leuk, tot morgen, dankjewel. Iedere dag duiken we in BNN2D naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis, de geschiedenisboeken in. Johnny Hogeland die is vanaf vandaag de gelukkige drager van de bolletjestrui in het Tour. Maar wie was nou eigenlijk de eerste Nederlander in de bolletjestrui? Joris van den Berg, die is commentator wielrennen in Studio Sport. Joris, goedenavond. Goedenavond. Wie was het, de eerste Nederlander met de bolletjestrui? Joop Zoetemelk. Ja, het is... Wat oh, een verrassing. Ja, eigenlijk, niet. Ik <laughs> nee, bedoel, eigenlijk eh, niet. Dan verwacht je natuurlijk dat ik nu met een naam kom. Eh, oh, een moeilijke nou, naam. Zeg. Ja. En dan is het Joop Zoeter. ja, wie anders? Ja. Maar niet het... alleen de eerste, maar dat was ook überhaupt de eerste keer dat hij er was. Ja, hè? dat was precies het gekke aan het verhaal van Joop. Het was 1975. Toen werd dat bedacht. Het bergklassement bestond al langer, maar er was geen trui voor. Mm -hmm. Toen ontwierpen ze een beetje een gekke trui met stippen erop. Zodat hij lekker opviel. En uh, Joop heeft toen in de eerste etappe waarin bergpunten te verdienen waren. Net zoiets als Hogeland vandaag die trui bemachtigd. Maar dat was maar één van de twee keer in zijn carrière dat hij hem aanhad. Want ja, daarna kwamen mannen als Van Impe... helemaal in het begin van de ja. bolletjes Dat was een echte specialist, die ging zich erop richten. En dat is in de loop der jaren alleen maar erger geworden. Dat mannen zich echt op dat klassement gingen richten. En dat goede klimmers, niet dat Van Impe geen goede klimmer was... maar zoals Soetemelk, het eindklassement van het bergklassement... nooit op een naam konden schrijven. Ja, ja, maar je bedoelt dat mensen zich er echt op gingen richten. Die dachten, die Tour winnen, dat ga ik toch van, van me nooit niet uh, kunnen. Ja. Dus dan op die manier. Ja. Op die ja. manier en dat gingen dan gewoon sterke, taaie kerels doen. Vorig jaar had je zo'n Charteau. Nou, dat is een renner uit de kantlijn, zoals Max Meets zou zeggen. En, en die ging dan helemaal goed fit naar de Tour. En die ging zoveel mogelijk onderweg echt sprokkelen, bergpunten pakken. Opdat hij winnaar kon worden van het bergklassement. Want in de slotfase ja, pakte Contador dan wel twintig punten. Maar in het klassement had ja. Chateau dan al zo'n voorsprong. En anderen voor hem, hoor. Heel veel hebben dat gedaan. Maar daar komt nu verandering in, want de puntentelling is veranderd. Namelijk? Ik kijk in het grote oog aan, dat goed. weet ik niet, joh. Sorry. De jury <laughs> heeft met ingang van dit jaar wat veranderingen dus. Er zijn veranderingen, die zijn ja. aangebracht. Dat, zodat je dus niet meer kan sprokkelen. Hoogeland rijdt vandaag de hele dag op kop en vecht. En hij knokt en hij pakt drie puntjes. Ja, straks als ze uh, in, in de echte bergen gaan rijden... je komt op een call van eerste categorie boven, dan pak je er 10. Kom je op een buitencategorie berg boven, pak je er 20. en is een van die twee bergen de finish van de dag dan verdubbelt dat aantal zich nog. En dat doen ze op dat een echt een echte goede klimmer... klimmer de echte... gewoon ook winnaar wordt van het bergklassement. Ja, ja, ja. Kijk, ja. het is wel leuk dat je zo'n trui kan dragen... en kan winnen als middelmatige renner. Maar het is natuurlijk voor het klassement, Het klassement. maakt het klassement niet zo geloofwaardig. Ja. Nou ben ik niet een enorme toerkenner. Dat had je misschien al in de gaten. Maar wordt het herinnerd wie de bolletjes trui wint? Of is dat, is dat leuk voor eventjes de toer niet de afgelopen? Vaak. Niet vaak. Het uh, is wel leuk. Toen uh, Twee Nederlanders wonnen dat hoor. Teunissen in 88, Steven Rooks. Die zie je nu nog wel eens bij RTL op de... Oh, dat mag ik niet zeggen. Die zie je nu nog wel eens op televisie. In 1989. En wat ze deden bij Steven Rooks... Die woonde in Noord-Holland, Huizen. Daar woont hij nog steeds trouwens. En toen hebben ze zijn huis wit geverfd met rode stippen erop. En zo kun je je het herinneren dat je het bergklassement gewonnen hebt. En waarom eigenlijk die bolletjes? Waarom niet gewoon bergpunten of zo? Ja, daar zal ongetwijfeld een of andere ontwerper uh, be mee bezig zijn geweest. En het is natuurlijk wel lekker opvallend. Ja. Want ik denk dat de kleuren op waren: je had al geel, groen, uh, alle ploegen hadden al meestal ook al rood en zo in een shirt. En toen hebben ze dit bedacht. Nou, maar de bolletjes. Ja, zoeteel. Dat was hem dus de eerste. Dat was de eerste. Dankjewel, Joris van den Berg. Graag gedaan. BNN Today. Hoe gaat het inmiddels met Marianne Gozens? Die was drie weken vermist, die is weer gevonden en is in Malaga. En daar is ze aan het bijkomen van haar avontuur. Zometeen hoor je haar dochter Jantje. En wat doen politici tijdens de recess van de Kamer? Want dat duurt maar liefst negen weken. Dat hoor je zometeen van een aantal Kamerleden en onze man in Den Haag. Die wordt Van Linden. Eerst nu Razorlight met Wire to Wire.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 Het is donderdagavond, dat betekent politiek met onze man in Den Haag, Siert van Lien. Siewert, goedenavond. Goedenavond Willemijn. Vorige week was de barbecue natuurlijk in Den Haag en daarmee is het seizoen afgelopen en de Kamer is met recess negen weken lang. En dat betekent natuurlijk negen weken heerlijk lekker helemaal niets doen. Ja, voor mij zeker wel, maar rustig zal het in Den Haag echt niet zijn. Want Kamerleden, nou die zijn nog steeds wel druk hoor, zonder die debatten. Ik was vandaag even gaan rondbellen en uh, ja, wat blijkt, veel van de Kamerleden zijn razend druk. Ze schrijven boeken, ze verven boerderijtjes, uh, ah, ja. ze brengen werkbezoeken aan Albert Heijn. Ja, drukke baasjes blijven drukke baasjes. Dus uh, ja, voor hen geen negen weken vakantie, Willemijn. Wie heb je gebeld, siert? Nou ja, bijvoorbeeld Marianne Thieme. Je zou denken, nou, na haar uh, grote successen op het gebied van uh, het ritueel slachten... kan ze eens lekker op de lauwe rusten. Nou, uh, nee hoor. Luister Wetenschappelijk maar mee. Het bureau, de NGPF, uh, die gaat een nieuwe documentaire maken dit najaar. En dat gaat over de dierziekten, zoals Q-coorts en antibioticaresistentie uit, uh, uit de vee-industrie. En ik werk daaraan mee. En dit reces besteed ik aan de nodige voorbereidingen daarvoor. Dus ik ga uh, interviews afnemen, ik ga wetenschappers spreken. Ja, en daarnaast moet ik me natuurlijk voorbereiden op het debat in de Eerste Kamer... over mijn. Bot op het onverdoofd ritueel slachten. En uh, als ik kijk naar uh, de partijen in de eerste kamer, dan is daar een meerderheid voor. Maar ik moet natuurlijk nog wel goed uh, gaan verdedigen. Nou, willen wij geef toe, dat klonk niet als een vakantietempo. Nee. Dus iemand die nog druk, <laughs> druk bezig is. En, uh, maar goed, je kunt nog meer doen dan alleen maar uh, spreken en uh, onderzoek doen. Veel uh, kamerleden gaan ook boeken schrijven. Zo is bijvoorbeeld deze 60-er Boris van der Ham. Die gaat deze zomer zijn uh, boek afronden. In de zomer ben ik allereerst heel erg aan vakantie toe. Ontzettend hard gewerkt de afgelopen weken en maanden. Maar uh, werken komt het er ook echt wel van. Ik ben bezig met een paar wetsvoorstellen af te schrijven... om de vrijheid van onderwijs in Nederland aan te passen. Ik ben ook nog een boekje aan het schrijven over... Uh, de geschiedenis van zeden- en drugswetgeving in Nederland. Daar ben ik ook hard mee bezig. En aan het einde van het reces ga ik ook heel veel op werkbezoek. Nog zo'n boekenschrijver in de Tweede Kamer... die zeker niet over seks en zeden zal gaan uh, schrijven... is Joel Voordewind van de ChristenUnie. En let even op, hij is behoorlijk gasvrij. Nou, een heel pakket aan onderwerpen waar je normaal niet zo heel uh, lang de tijd voor hebt. Maar uh, nu dan wel. Uh, vandaag nog een gesprek gehad bij Ahold uh, Albert Heijn om te komen tot eerlijke supermarkten in 2015. Een uh, flevo Festival bezoek spreekbeurt daar over het, uh, de islam. Uh, We hebben nog een gast uit het Midden-Oosten... omdat uh, 9-11 inmiddels 10 jaar geleden is. En ik moet mijn boek nog afschrijven deze zomer. En los van het kamerwerk kun je natuurlijk ook nog gewoon lekker naar de maan staren. Dan weet je tenminste wanneer het Ramadan is. Zoiets is typisch toch echt voor Tovik Dibi. Um, sowieso op vakantie om uit te rusten en op te laden. Ik moet nog boeken... Het, uh, het is sowieso Ramadan deze zomervakantie, dus ik ga een tijd doorbrengen met mijn oma in Marokko. En uh, ik heb twee grote debatten waar ik heel erg naar uitkijk, aangevraagd over de scheiding kerk en staat en de vrijheid van meningsuiting. Die moet ik heel goed voorbereiden, omdat ik. Uh... ...tel de show wel stelen bij, dat debat, bij die debatten. En als er natuurlijk één partij is waar vakantie gevierd moet worden... ...dan is het natuurlijk wel het CDA, Willemijn. Want ik bedoel, als je al die gevechten <lacht> daar hebt gezien... ...je wordt er alleen al moe van om naar te kijken. En de Kamerleden die merken dat toch ook wel? Bijvoorbeeld Eddie van Heijen. Ook op vakantie, maar ik gebruik zeker ook een aantal weken... ...om bij te praten met uh, bedrijven, gemeenten in de regio... ...maatschappelijke organisaties die me hebben uitgenodigd. Uh, ik hoop in elk geval dat het wat minder spannend wordt... ...dan het afgelopen jaar en een beetje bij te komen... ...van een, een, een jaar die voor mij voor het CDA wel heel hectisch is verlopen. Dus ook even wat tijd met mijn gezin te kunnen doorbrengen. En heel spannend is dat niet, maar tijd wordt het wel. Ja, tijd is het zeker. Weet je nog die, die tijd dat de PVV een jongerenpartij... of een jongerenafdeling zou gaan opzetten? Ik dacht dat hij dood was. Nou, Hero Brinkman bel je. En dan blijkt er toch opeens nog een soort van jongerensymposium te komen. En daaraan geeft hij zijn tijd naast het verven van zijn boerderijtje. Uh, ja, wat betreft de PVV uh, ben ik bezig met de organisatie voor de PVV Jongerendag. Waar overigens uh, nog wel het een en ander uh, valt te organiseren. En waar nog wel het een en ander om de hoek uh, komt kijken wat dat betreft. En uh, ik hoop ook in augustus uh, nog een weekje op vakantie te kunnen met de kleine jongen. En uh, ja, ik ben druk bezig hier de boerderij te schilderen en te verbouwen aan de achterkant. Dus uh, eigenlijk zit ik nooit een minuut stil. Nou... Ze hebben het druk. Ik ben blij dat ik geen uh, politicus Behoorlijk, ben. Hè? Af en toe uh, gewoon even normaal op vakantie. Uh, maar we hebben natuurlijk nog eentje er niet gehad. Dat is het opperhoofd van de Tweede Kamerleden. Namelijk uh, Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. Mevrouw Verbeet, goedenavond. Goedenavond. Ja, mevrouw Verbeet, wat doet u zoal tijdens het recess? Nou, net als uh, heel veel hardwerkende Nederlanders ben ik de eerste week al ziek. Dat oh, is een oh, ja. beetje een standaard uh, procedure in de vakantie. Nu ook maar dus? het begint alweer een beetje op te knappen. Oh, gelukkig. Was het ernstig? <laughs> nee, helemaal niet. Het is een soort uitgestelde verkoudheid die je dan krijgt Dat dat het jaar. Ik hoor het, ja. Ja. <laughs> maar stel, u bent weer helemaal hersteld. Daar gaan we wel van uit. Wat gaat u dan doen? Nou, dan, uh, dan heb ik... Ik heb nu al het eerste boek gelezen en dan ben ik hopelijk al weer twee boeken verder... En dan komen eind van de eerste week onze kinderen hier ook naartoe. Ach. En dan ga ik echt een week of twee, drie onder in de familie. Ah, heerlijk. Want wij spraken net wat kamerleden en die waren ontzettend druk met boeken schrijven, werkbezoeken afleggen. U als Kamervoorzitter, er is natuurlijk geen vergadering meer voor te zitten. Doet u dan ook helemaal niks in het reces of hebt u toch nog andere werkzaamheden? Nou, ik, ik, wat ik net al zei, ik, uh, ik heb natuurlijk een ondervoorzitter die, uh, die me vervangt. Hè, dat, uh, die, die moet zorgen dat het in Den Haag allemaal goed loopt. Want er kunnen altijd uh, verzoeken zijn om, uh, om terug te komen van reces. En dan kom ik ook onmiddellijk terug. Uh, verder probeer ik uh, allerlei achterstallig onderhoud qua boeken uh, te lezen. En af en toe een boekje met de, kind, de kleinkinderen? Ja, de, de, de kleintjes komen en dan gaan we weer films kijken. Ik hou heel erg van uh, oude films, maar ook van uh, detectives. En uh, met, uh, ik mag uh, Pipi Lankhuis toch ook al dat graag, dan wil ik <laughs> zien. Een beetje met een kleindochter naast ja. je. Dus dat is, uh, ja, dat, vind ik, ik, ik, ik, dat soort films lezen uh, en, en lekker eten, lekker kopen. Ik kook graag. Goed, dan wensen wij u een uh, prachtige vakantie, vol met mooie boeken en kleinkinderen. En Pippi Lankhuis. En Pipi Lankhuis spreken we u we daar, we daarna weer. <laughs> Dag, ziens. Nou, ja, dus nog wel een beetje vakantie voor Gerdy Verbeet... ook af en toe met een boekje. Um, maar overigens laten we het daar nog heel kort over hebben. Zie, vorig jaar was er natuurlijk weinig vakantie voor de kamerleden, toen werden ze teruggeroepen van recess, vanwege de kabinetsformatie. Ik geloof dat Maxime Verhagen uh, klaagde dat hij toen maar twee dagen vakantie had. Maar wat is nou de kans dat dat dit jaar weer gebeurt? Zoiets? Nou ja, een kabinetsformatie hebben we natuurlijk dit jaar niet. Nee, dus... maar om andere. Maar om andere redenen. redenen kan dat wel. En uh, Jan Kees geeft heeft daarvoor uh, gewaarschuwd dat de mensen die over Griekenland gaan, dus de financieel woordvoerders, die moeten zich echt beschikbaar gaan houden met telefoontjes op zak en dergelijke. Maar als je gewoon de portefeuille slip hebt of nationale fietsenplan... Nou dan kun je echt een gerust hart in Macedonië nog op vakantie, hoor. Siebert, ga jij nog op vakantie? Heerlijk, zaterdag. Valencia. Jij? Uh, of ik laat je achter. een bruiloft in Italië binnenkort. Dat ga ik dan weer doen. Dankjewel, Siewert. En tot wanneer dan? Volgende week beginnen we met uh, speciale lessen in macht. Spannend. Tot dan. Exit Holland. Iedere dag vliegen we in Exit Holland de wereld over op zoek naar Nederlanders in het buitenland. Vanavond China, Shanghai, daar is Michiel Hulshoff. Michiel, goedenavond. Goedenavond. En jij was op de verjaardag van de Dalai Lama gisteren, die is 76 geworden. Ja, dat klopt, ja. Ik uh, was gisteren in, uh, in de provincie Qinghai, in het uh, westen van China. Uh, dat is de geboorteprovincie van de Dalai Lama. Uh, nou, daar. Uh, ja, dan was ik in een heel klein dorpje, waar normaal 400 mensen wonen, maar waar uh, gisteren 40.000 mensen waren, uh, om, dat, uh, om die gebeurtenis te vieren. En dat, en dat was heel bijzonder. En hoe me... moet ik me voorstellen met muziek en dansen? Of... Nou ja, ja het, het was eigenlijk uh, mensen kwamen vanuit dorpen, van heel ver. En... Die hadden allemaal tenten meegenomen en dat hadden ze opgezet in dat dorp. Mm -hmm. Dus het leek wel een soort uh, lowlands festival. Uh, maar dan op ze Tibetaans, dus met, uh, met heel veel monniken in, in van die rode gewaden... en kaaggeschoren koppen die, uh, ja, die van die Tibetaanse keelklanken aan het zingen waren. Oh ja. en, dan een, uh, en dan een hele grote uh, tent waarin de, de opperlama lama een soort uh, dienst uh, uh, voerde. Ja, dat was wel echt uh, heel bijzonder om te zien. Want kennelijk, de Dalai Lama is daar gewoon nog waanzinnig populair. Ja, echt uh, gigantisch populair. En uh, ja, dus in dat gebied rondom zijn uh, geboorteplaats, uh, daar hoor je dus iedereen die je tegenkomt, uh, ja, die, die, die, die begint gewoon spontaan ook over hem te praten. Uh, nou, ik, ik was de enige buitenlander eigenlijk daar met, met een paar vrienden. En iedereen die komt naar je toe en die vertelt dat ze hem zo fantastisch vinden. Dus dat was, en mensen zijn heel devoot. Dus op dat festival, dat is eigenlijk wat je in Nederland op de EO Jongeren daar ziet, dat zag je daar ook, mensen die helemaal in extase raakten en die op de grond gingen liggen, om te tonen hoe waanzinnig ze hem vinden. Ja, maar dat is natuurlijk wel Chinees gebied en die Chinezen zijn niet altijd dol op de Tibetanen. Ging dat wel goed? Ja, ik was zelf verbaasd over dat ik niet ben tegengehouden. Want ik ben als, als journalist mag ik Tibet niet in. Um, er staat in mijn paspoort staat een visum en er staat een heel groot journalist op. Uh, dus ik had eigenlijk verwacht dat ik dit gebied ook niet binnen zou komen. Maar op een of andere miraculeuze wijze ben ik overal doorheen weten te glippen. Ik heb wel van andere buitenlanders gehoord dat ze weg zijn gestuurd. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, ik ben daar gewoon uh, naartoe gegaan. Ik heb, ben op een fiets gestapt en ik ben daar uh, heen gefietst. Uh, was, uh, was twee dagen fietsen uh, na dat festival, maar uh, ja, het is gelukt. Dus jij hoeft niet meer naar Lowlands deze zomer? Ik, ik ga niet naar Lowlands <laughs> deze zomer, nee. Michiel die was dus op de verjaardag van de Dalai Lama. Vanuit Shanghai, dankjewel. Ja, en dan uh, Michiel Hulshoff was dat dus zometeen de dochter van die Marie-Anne Goossens die gevonden is gisteren. Haar dochter is nu bij haar en die weet exact hoe het met haar is en wat ze allemaal meegemaakt heeft. Dat allemaal na Lily Ellen 22. When she was 22 uh, future look bright. 22. En het is uh, 1 over half tien. Tijd voor het nieuws. Hier is net wel: Radio 1. Het NOS Journal. Bij een woningoverval in Rome zijn vanmiddag drie kinderen korte tijd gegijzeld. De kinderen tussen de 13 en 17 jaar waren alleen thuis toen twee mannen het huis binnendrongen. De overvallers doorzochten het huis en vertrokken met een onbekende buit. Op de vlucht schoten ze nog op een voorbijganger, die bleef ongedeerd. Maar de twee verdachten zijn gearresteerd. Een politiehond heeft hen gevonden in een weiland. President Saleh van Jemen heeft in een opgenomen toespraak op de Staatstv gezegd... dat hij bereid is de macht te delen zolang de grondwet wordt gerespecteerd. Saleh is in Saudi-Arabië voor een medische behandeling... nadat begin vorige maand in Jemen een aanslag op hem was gepleegd. In Tilburg zijn twee 19-jarigen opgepakt op verdenking van doodslag op een man in de Spaanse kustplaats Lorette de Mar. De Spaanse man van 42 werd drie jaar geleden dood in een steegje gevonden. De twee verdachten worden voor de kinderrechter gedagvaard, omdat ze in 2008 nog minderjarig waren. En in Spanje is uit de kathedraal van Santiago de Compostela een eeuwenoud boek gestolen. Het boek, de Codex Calixtinus, is uit de 12e eeuw en diende als reisgids voor pelgrims die de beroemde route naar Santiago liepen. De codex is van onschatbare waarde en vrijwel onverkoopbaar. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Bijna drie weken zat ze in spanning, de 25-jarige Jantje Korte. Maar gisteren toen werd haar eindelijk haar vermiste moeder Marianne Goossens dan gevonden. Je hebt het verhaal ongetwijfeld gehoord. Ze bleek verdwaald tijdens een wandeling in een onherbergzaam gebied rond het Spaanse dorp Nerga. Dagenlang heeft ze zichzelf in leven gehouden met water uit een beekje en gras heeft ze gegeten. En haar de dochter Jantje, die heb ik aan de telefoon. En die is natuurlijk ongelooflijk blij. Jantje, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, en wat moet je dan zeggen op zo'n moment? Nou ja, gefeliciteerd of zo? Ja, super. Ja, ja helemaal ja. dankjewel. Gisteren, <laughs> heel blij. daar kan ik me heel goed voorstellen. Gisteravond werd jij gebeld, ze is gevonden. Kon je het wel geloven? Um, even kijken, ja, dat, dat, is, uh, dat is ongelooflijk natuurlijk. Want wij uh, uh, werden heel lang in spanning gehouden... omdat ze, omdat ze niet 100 zeker zijn dat het mijn moeder was. Ja. Dus we hebben gistermorgen om half negen... Hebben we telefoon gehad dat er een vrouw gevonden is door het En Wij wisten wel al vrij zeker dat het mijn moeder was. Dus we zijn meteen vluchten gaan boeken. Maar wij hoorden pas om half twee. Toen kregen we mijn moeder aan het telefoon. Dat is uh, ja, misschien wel een van de mooiste momenten. Misschien wel het mooiste moment. Ja, dat kan ik me was, voorstellen. Uh, prachtig. Wat? En toen zijn we als een gek naar, naar Schiphol gereden. Dus sorry voor alle mensen waar we op getoeterd hebben en <laughs> ja. uh, Maar we hebben er eigenlijk wel gered. En uh, ja, dat was uh, champagne in een vliegtuig. Wat, wat, wat deed je voor het eerst toen je haar zag? Ik heb haar alleen maar vastgehouden en we hebben tranen gelaten. En ik heb continu gezegd hoe trots ik op haar ben en hoeveel ik van haar hou. Ja. We laten haar niet los. Ze is, steeds, ze is steeds bij ons. Want hoe is het nu met je moeder? Mijn moeder doet het na omstandigheden heel erg goed. De dokter snapt er helemaal niks van. Uh, hij zegt, een, iemand die 18 dagen zonder eten is... ...haar moeder heeft alleen maar water gedronken... ...en s'avonds is ze een paar grasprietjes of grashelm gegeten. Dus ze heeft niet geen berg gras naar binnen gekregen. Nee. En hij zegt, het is ongelooflijk dat haar bloedwaarde en haar urine... ...dat het gewoon allemaal zo goed is. Iemand die eenmalig diarree heeft... ...die is er slechter aan toe dan Marianne Roosens. Hoe kan dat? Hij kan er gewoon niet bij. Hij heeft daar nee. geen verklaring voor. En want, ik, we hadden het natuurlijk over, want het is zo'n verhaal... Ik bedoel, sinds ik dit hoor, iedereen heeft het erover. We hadden het vandaag de hele dag op de redactie ja. over. En wij zeiden van, ja, gras eten, ja, als je een koe bent, dan gaat het wel. Maar daar krijg je toch ongelooflijk veel buikpijn van. Maar... Ja, maar daarom is het, ze heeft ze niet heel veel gegeten. Maar dat was gewoon helemaal niks anders. Ze heeft voornamelijk het gras gebruikt eh, om zich warm te houden. Overdag is het hier ontzettend heet. Mm -hmm. En eh, s avonds, nachts, dan koelt het ook heel erg af in de bergen. En uh, moeder zat ongeveer op 1500 meter hoogte. Mm -hmm. En als je niks te eten hebt en je bent af aan het vallen, uh, dan heb je het gewoon heel erg koud. En zeker, daar is heel veel wind. Ze had zich een uh, uithangende rots. Mm -hmm. Daaronder had ze zich uh, genesteld. Ze had wat keien weggehaald, als een soort van ja, bedje waar ze dan op lag. En het gras, het hoge gras, dat propte ze onder haar BH en in haar riem om haar ingewanden te beschermen tegen de kou. Want ze had zoiets van daar moet mij niks aan gebeuren. Ik moet het overleven. Ja. En ja, in het water, in de, in de, in de bron daar zat alles in wat ze nodig had. W wat ik niet begrijp, ik lees overal dat je moeder niet bang was. Hoe kan dat nou? Tuurlijk heb je eenzaam momenten. Je bent in het begin ook kwaad op jezelf. En eh, mijn moeder was alleen maar bang voor slangen. Die waren daar niet, maar ze had zoiets van ik hoop niet dat die beest op me afkomen. Ja. Ze had alleen maar last van, uh, van uh, stekende mieren. Maar dus wat heeft was, ze daarover tegen jullie gezegd? Van, wist ze gewoon zeker van ik word gered? Of... Ja. ja. Dat, dat, dat was haar uitgangspunt, ja. En om eerlijk te zijn, uh, wij hebben daar ook nooit aan getwijfeld. Mensen hebben me vaker gezegd van Jantje, hoe hou jij, jij je god van zo sterk? Waarom laat je niet eens een keer je hoofd hangen? Of, of heb je dit moeilijk? Maar mijn moeder, en ik heb haar dat ook gevraagd. Een van de eerste dingen toen ik haar zag. Ik zeg, mama, je hebt iedere dag met mij gepraat. Klopt dat of klopt dat niet? Ik, zeg, ik heb iedere dag tegen jullie gezegd... Lieve kinderen, ik ben er nog. Ik hou van jullie. Ik ben eh, enigszins... Eh, ik ben goed, ik ben gezond. En morgen lees ik ook nog. Maar blijf wel zoeken. En ik ze iedere dag tegen ons gezegd. Wat een sterke hè? Ik heb ook tegen mensen gezegd... Mama, is er nog? Want ik voel het in mijn buik. Ja. En een iemand heeft ook gezegd... Van, de de moeder-dochterband is zo sterk... Dat, uh, daar kan niemand tegen op. En dat, dat begrijp ik nu ook helemaal. En even over, over hoe je moeder daar zat. Hè? Want ze is uh, ongeveer 2,5 week op één plek gebleven. En ja. uh, daar heeft ze voor gekozen. Om, waarom eigenlijk precies? Wat, wat zegt ze daarover? Ja, mijn moeder heeft dus een lange wandeling gemaakt. En op een gegeven moment heeft ze eigenlijk de verkeerde rivier gevolgd. Um, want ze meende uit te komen in Friuliana. Mm -hmm. Maar ze kwam uit aan de oorsprong van het riviertje. En ze kon op een gegeven moment niet meer verder. Um, ze is één nacht, de eerste nacht, heeft ze in het bos geslapen. Dan is ze de volgende dag gewoon door gaan lopen. Maar het is daar tot vijf uur, is het daar licht. En daarna is het donker in de bergen. Hm. Uh, dus de volgende dag uh, is ze weer door gaan lopen. Maar op een gegeven moment merkte ze gewoon dat ze ook afzwakte. En dat ze niet meer verder kon. Maar als het, zolang ik bij water ben, dan kan ik in ieder geval overleven. En wat zich een uh, overhalende rots had. Uh, ze had een of andere manier gevonden. Dus dat was haar veilig plekje. En um, daar kon ze dan ook slapen. En ze had zoiets van... als ik nu ga klimmen of ga afdalen... dan ga ik vallen en dan breek ik iets. En dan gaat het niet goed. Dus ik ben hier veilig. En ze had een fluitje bij zich. Ze had heel, heel, heel dag ging de hele dag fluiten. Um, ze had ook een klein spiegeltje bij zich. Mm -hmm. Maar ze ten opzichte van de andere berg... in de zon ging weerkaatsen kaatsen. En de, in de hoop van de hulp. Mijn moeder probeert uh, vuur te maken... Maar ze zei, ik had maar zo weinig plaats, dat als ik daar vuur ging maken, dat ik zelf in gevaar zou zijn. Dus het enige wat ik kon doen, is op een plek blijven waar ik water had en waar ik kon slapen, veilig. Ja. En dat is een geweldig, ja, goede keuze geweest. Ja, want uiteindelijk hebben die wandelaars haar fluitje gehoord, hè? Zo zijn ze bij haar gekomen. Ja, haar fluitje en ook, ze, ze hoorde iets, maar ze dacht eerst dat ze hallucineerden. Dus ze is ze, ja, help me, help me. En dat is uiteindelijk, ja, toch geweest. Ja, het is bijna ordinair om het zo te zeggen, maar het is een, het is een fantastisch verhaal. Dit is, ja, <laughs> ja. Het, is, het is een goede film. <laughs> nou zeker. Wanneer komen jullie weer naar ja? huis? Jij ja, hebben er geen idee van, ik laat even alles allemaal bij mijn moeder over. Daar hebben we ook helemaal geen haast. Je kunt je voorstellen dat mama 18 dagen geen eten. Ze is natuurlijk wat vermagerd, ze is ook wat afgezwakt. Maar ze voelt zich, uh, ze voelt zich verder prima, maar we willen nog heel even dat ze zich sterk voelt. Zo vliegt hij natuurlijk ook niet niks. Mm. Dus uh, we gaan haar goed verzorgen. En uh, ja, zodra ze naar huis mag, dan uh, vliegen we weer van huis. Goed. Jantje Korte, de dochter van uh, Mary, Marianne je Dankjewel voor je verhaal. En uh, nou ja, ga vieren met je moeder. Heel voorzichtig dan. Heel klein glas heel klein klein ja, ja, champagne. Ja. Zoiets. <laughs> doen we. Goed, dankjewel. Jantje Korte. Dit is Radio 1. BNN Today. Rond de Tour de France wordt hier op Radio 1 altijd muziek gedraaid... die de rest van het jaar niet hoort. Het volgende nummer past daar ook goed bij. Doe, Gooi alvast die handjes in de lucht. Zanger Dries Rolfink, die heet het nummer Hey, wat doe je? Speciaal opgenomen voor de Tour de France. Zometeen ga ik met hem praten. Maar eerst dus, Dries Roelvink, met de Hey, wat doe je? De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren... Met een transistor-radiootje op het strand Met, kneten, man, ja, Met die... Theo Koma aan mijn oor Zo rolde ik de zomer door Radio Tour klonk toen al door het hele land Jan Janssen jansson toen in Parijs Die pakte daar de eerste prijs En was genieten van de kneed en die kuiper en van jouw zoete melk De klop van Pas niet te verslaan Hadden we de gele trui weer aan? En Theo Komen zat weer achter op de motor, draait op het te verslaan. De Tour de France, de tijd van mijn leven. Gekluisterd aan mijn radio, de strijd van Joop en Vanilo. De Tour de France, de tijd van mijn leven. De mond van toe en op de s radio toer van 2 tot 6.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 De plof van Post niet te verslaan er de gele trui weer aan En Theo komen zat weer achter op de motor De eindappen te verslaan De to the France Tess, welkom! 24 seconden. Ojo, oh ojo, oh wat benauwd. Met nog ruim 4 kilometer te rijden. Toe to de Frans, de tijd voor mijn leven. Dat ik daar ginds boven op die bergen, die duizend koppen gemene te zien staan. Doe maar joop, doe maar joop, doe maar joop, doe maar joop. Laat nu aan toe. Als hij niet door zijn wiel zakt, als hij niet de plotselinge hittingen krijgt, dan gaat hij deze koninklijke op zijn naam brengen. Deze tafel naar de opnieuwet. The time of my life. Harry Carter gaat door! Harry Carter gaat door! De Tour de France! Hey, wat doe jij? Heet hij, de nieuwe single van Dries Rolfink. En die zingt hij elke dag in het RTO-programma Tour du Jour. Het programma over de Tour de France met Wilfried Gené. En iedere dag, de laatste minuutje is voor Dries Rolfink. En dan zingt hij dit. Dries, um, goedenavond. Hi, goedenavond. Um, dit is dus je nieuwe single, die heb je aangepast aan de Tour de France, hè? Uh, um, want het was een andere tekst. Jij hebt er een Tour de France tekst opgeschreven met ja. allemaal echte fragmenten van Theo Komen. Uh, want jij bent wel echt een hele grote wielerfan, of niet? Ik volg de Tour de France uh, ja, behoorlijk lang. Ook vanuit mijn jeugd, toen we vroeger op een camping stonden in school, gingen we altijd naar het strand met een klein radiootje. En ik kan me nog goed herinneren dat die flitsen, radio tour flits. En dan gingen we even om het radiootje heen zitten. En ik ben wel een wielerfanaat. Ja, ik heb een enorm respect voor uh, ja, wat die jongens doen. Ja, ja want dus dat, dat, dat transistorradiootje dat in de tek zit, dat komt rechtstreeks uh, uit dat jouw komt overleden. Rechtstreeks uit mijn. Uh, ja. Ja. Het, was dus een, uh, het zou een zomersingel worden. Hey, hey, wat doe jij? De rest van mijn leven? En nou ja, daar hadden we onze pijl op. Uh, en toen dacht ik, uh, dat melodietje doet me aan Frankrijk denken. Aan Parijs met die accordeon en zo. En ik dacht, weet je wat, ik maak is voor Radio Tour een speciale versie met een Tour de France tekst. Nou. Toen had ik hem af en uh, dat viel nog niet mee, want ik wou die fragmenten van Theo Komen erin hebben. Dan moet je eerst naar de NOS, ja. dan moet je rechten betalen. Ik kwam op het laatst bij de erfen van Theo Komen, bij zijn dochter. Mm -hmm. Nou, uh, bij beeld en geluid kon ik toen de, de fragmenten kopen, die hebben we erin gemonteerd. Toen stuurde ik het naar Radio Tour en toen zeiden ze, ik weet niet of dit in ons format past. En toen uh, Hier, de, stil... de Radio Tour was op Radio 1, bedoel je? Ja, Wat elke dag de Radio Tour, waar ik ja. hem dus eigenlijk voor gemaakt had. Ja. Want ik roep ook in het liedje een paar keer Radio Tour. Ja, ja, ja, ja. En toen viel ik stil. Toen dacht ik, oh, dan is alles voor niets geweest. Ja. En toen hoorde ik dat uh, Wilfred Genee dagelijks een programma over de tour ging uitzenden op NTL 7. En ik heb hem gebeld. Ik zeg, ik wil jou een liedje mailen. Nou, doe maar. Nou, binnen een half uur had ik hem aan de lijn. En uh, hij was enthousiast. En hij zei, uh, kom morgenavond meteen. En toen maar, had ik het één keer gedaan. Ja, want eigenlijk zou je maar alleen de eerste aflevering erin te zien ja. zijn, toch? Ja. En opeens zag hij de humor ervan in. En toen zei hij van, ik wil er een soort, uh, ja, hoe noemen we dat, een running gag ja. van maken. Dat ik jou op een of andere manier uh, elke avond terughaal. Ja. En dan kan het wel eens een hit gaan worden. Ik zei, ja, inderdaad. En daar was ik blij mee. Ja, en dan kondigde je, uh, laatst was je er weer, want je bent er dus elke dag. En dan kondigde hij je zo aan. Nou, tot zover deze uitzending. We hebben natuurlijk aan het eind van deze uitzending altijd uh, onze artiest. En we krijgen de laatste tijd veel mailtjes die zeggen... Hoe kunnen jullie nou in godsnaam met Dries Rolfink werken? Jullie zo kwalitatief hoogstaand programma... dan ga je toch niet eindigen met Dries Rolfink. En wij vinden van dit programma dat je moet luisteren naar de kijker. Behalve vandaag, want er is-ie weer! Dries Rolfink! En dan sta jij daar op het podium en dan doe je je nummer. Je staat hier ook heel erg breed uit bij te lachen. Ja, inderdaad. Ik ken hem natuurlijk redelijk goed. En ik weet hoe hij het bedoelt. Hij, uh, hij heeft zich voorgenomen om mij aan een hit te helpen. En daar dat, dat zoekt hij deze manier voor. En om hem nou elke avond fantastisch aan te gaan kondigen. Hij doet het op deze manier. En de laatste tijd hij weer van... Uh, we hebben die gebeld, we hebben die gebeld. Ik kan redelijk wat hebben, ja. ja, ja, ja. Het, is een, het is een lekker nummer. We hebben hem net even nog loeihard op de redactie gedraaid. En dan gaan de handjes toch wel omhoog. En je hebt zelfs Johan Derksen zover gekregen... dat hij met zijn handen in de lucht zat. Toen hij aan tafel zat, toen zei Wilfred... Uh, hoe vind je het programma? Nou ja, over wielrennen heb ik niet zoveel verstand van. Maar goed, ik loop wel een beetje mee. Toen zei hij, het wordt nog erger. Want je krijgt straks ook Dries Roeving nog. Ah nee hè, zegt Derksen. Dat ga je me toch niet aandoen hè. En dat was voor mij meteen een teken dat ik dacht... zodra ik begin te zingen, loop ik rechtstreeks op hem af. En ik pak hem bij zijn schouder. En ik ga kijken of ik hem uit de tent kan lokken. En dat lukte. Dat lukte. <laughs> dat lukte. Uh, Dries, laten we het even hebben over uh, die andere internationale wedstrijd. Niet de Tour, maar... Uh... Het Songfestival. Gisteren maakte het trots natuurlijk bekend dat uh, het Songfestival de inschrijving open is. Dat iedereen zich kan aanmelden. En onmiddellijk was jij overal te horen van... Ja, ik ga meedoen. Ik wil meedoen. Maar waarom, Dries? Het kan toch alleen maar verkeerd afgelopen, aflopen? Dat hebben we toch de laatste jaren wel gezien, dacht ik zo. Ja, als je de laatste jaren kijkt, dan, dan word je er niet vrolijk van. Dan denk je van, uh, we komen er schijnbaar nooit door. Ik ben tien jaar geleden een keer benaderd door een NOS. Uh, toen zat ik bij een club van uh, nog tien andere... Artiesten, toen kwam er een schifting, toen bleven er vijf over, toen zat ik er niet meer bij. Mm -hmm. En toen heb ik toch wel eens gedacht van, nou, als het moment zich nog voordoet, zou ik best met een mooi liedje het een keer willen proberen. Want je gaat zo dus langzaam het ook denken, veel slechter. Uh, kan het niet, Dat hè? Dit kan het niet, nee, daar heb je volstrekt gelijk in. De toppers waren erg slecht. En, uh, maar dit wordt een ja. soort, hé, uh, hey, wat doe jij versie, maar dan zongfestivalachtig. Uh, Nee, ik zou dan juist, ik, wat, wat een hoop mensen niet weten, ik ben Engelstalig begonnen. De eerste tien jaar van mijn carrière heb ik alleen maar Engelstalige platen gemaakt en ook een Engelstalige CD. Ik, zou, ik, ik denk in de sfeer van zoals uh, Johnny Logan, twee keer won met Hold Me Now Ach, en What's Another Year. Prachtig, dat gaan we even opzoeken. Johnny Logan, en, Hold Me Now. Ries, als je dit voor elkaar krijgt, dan uh, raak je mij nooit meer kwijt als fan. Ik was, dit, was, nou, dit was mijn nummer. Dit was fantastisch. Ik vraag me af of het nog werkt. Dat je dus zegt, of ik het nou ben, of een, of een zanger van waar dan ook uit Europa. Dat je zegt, alle poespas weg. Er staat daar een zanger met een mooi liedje. Gewoon een personality die het liedje overbrengt. En zou dat nog kunnen werken in al dat geweld? Ja. Dat vraag ik me af. Maar wat ik in ieder geval wil doen... ik, ik, ik wist niet eens dat die, uh, dat die audities er zo waren. Ik werd gebeld door uh, Novum Nieuws, mag je best weten. En die zeiden, ga jij meedoen? Ik zei, waaraan? Nou, die vertelde me hoe het in elkaar zat. En toen heb ik gezegd, nou weet je wat ik dan ga doen? Ik neem een heel mooi Engels liedje op. Ik zet een andere naam op, op het cd'tje. En ik gooi hem in de grote koffer daar bij de tros. Want als ik het er opzet, dan uh, is men toch bevooroordeeld. Dus ik ga het anders doen. En wie weet, pikken ze hem eruit. Mm. En, dan, en dan lag ik mijn gerot. Maar dat klinkt bijna een beetje verdrietig, uh, Dries. Als je zegt, ja, dan zijn ze toch bevoordeeld als er Dries op opstaat. Dan lukt het toch niet. Nee, er is natuurlijk een beetje beeldvorming ontstaan uh, rondom mijn persoontje. En dan ben ik zelf ook een beetje schuldig aan uh, de commercial met de gele zwembroek. Om aan te ah, noemen ja, de, film de gele die gemaakt zwembroek gemaakt hebben. <laughs> uh, de, de, de, de liedjes die ik de, ja, de laatste jaren heb uitgebracht, uh, een beetje simpele feestliedjes. Dus dan verwacht men niet... Uh, ja, dat ik misschien met een mooie Engelse ballet gewoon goed kan klinken, dat, dat weet mij niet. Ja, maar ja, zoals je zelf zegt, je, je hebt er natuurlijk wel zelf volop aan meegewerkt. Uh, door met allemaal feestnummers te komen en filmpjes te maken. Heb je daar misschien een beetje spijt van dan? Nou, ik heb natuurlijk een bepaalde drang uh, naar de top. En toen ik uh, op een gegeven moment voelde... die kan ik op een normale manier schijnbaar niet bereiken... omdat mijn platen wat minder draait... en ik wat minder aandacht kreeg in muziekprogramma's. En dat ik dacht, ja, dan zoek ik maar een omweg. En dan, uh, ach, dan, ik ben wel voor een geintje. En als ik op die manier dan kan opvallen... moet ik misschien met een hele grote omweg mijn doel bereiken. En uh, nou ja, ik ben redelijk op weg... Dus dan maar in een geel zwembroekje en dan maar op de Gay Pride. En, uh... Ja, met een geel zwembroek, zeg ik je eerlijk, was puur een geldkwestie. Ah. En uh, dat, dat, dat, dat is natuurlijk vaak met de commercial. Je doet het niet voor de grap. En de ANWB was een, uh, een goede partner. Ja. En daar kan ik niet tegen zingen. Ja, ik kan er wel tegen zingen, maar daar ben ik een half jaar bezig. Maar dus een beetje door middel van zeg maar, een beetje de lolbroek uit te hangen... en, en, en de, de grappige dries uit te hangen... hoop je uiteindelijk echt serieus genomen, genomen te worden als zanger. Dat is het idee. Nou, ik hoop dat ik ooit... Uh, ik, ik heb hiervoor een liedje gehad, dat is wat minder opgevallen. Die is op 13 blijven steken in de top 100. Dat heette Laat mij niet los. En daar kon je al iets meer in horen. Toen kreeg ik al reacties van, oh, hij kan ook nog zingen. Ik dacht hij alleen maar gek kon doen en uh, een beetje feestzanger. En, uh, ik wilde iets meer laten horen, ja, zou ik wel willen. Maar waarom breng je dan niet gewoon zo'n Engelse ballad uit? Nou, Dat heb ik al eens geprobeerd, een jaar of twaalf geleden. Een heel album, ik heb daar heel veel geld in gestoken. Meer dan een ton mag je best weten met Metropool Orkest. En toen mijn promotieman bij mensen zoals jullie langskwam, toen zeiden ze... het is wel mooi, maar dit is niet de Dries die we willen horen. Ja, dat is natuurlijk het gevaar. Je bent een beetje, zeg maar, als Petty Bart, er hangt zo'n v om je heen. Dan kom je niet meer van af. Nee, en dat vecht ik toch tegen. En ook op een feestje, als ik denk, uh, het kan even. Ik bedoel, als, men verwacht als ik optreed een half uur feest. Dat probeer ik er ook van te maken. Maar als ik een moment voel van bezinning... dan probeer ik toch wel met een mooi liedje andere emoties op te wekken. Maar wat nou als je 80 bent, Dries, en je kijkt terug op je leven... <laughs> en, en je blijft altijd Dries het feestbeest. Is, is je leven dan niet helemaal gelukt? Nee, dan is mijn carrière niet helemaal gelukt. Dan zou ik zeggen, nou ja... Dan heb ik er alles aan gedaan, maar dan uh, de, de, de betere kant van mij, die, uh, die heeft Nederland dan niet leren kennen. En daar, uh, ik heb nog even de tijd. Je hebt nog ja. 28 jaar, Dries. Ja, we hebben nog even de tijd, hè. En, maar sta je er morgen weer, trouwens, bij uh, Tour de Jour? <laughs> ja, ik sta er morgen weer. Of ik moet vanavond horen, dit was de laatste keer. Je weet het maar nooit. Maar uh, ik heb wel het gevoel, hoewel dat niet zwart op wit is, dat ik uh, de volle reeks mee ga daar als een soort... Ja, Eintune. Ja, Te zien elke dag, zolang de tour duurt. Dus Dries Roelfink met hey wat doe jij? En R Dries, heel veel succes. Dankjewel. Hou En, het vol, en uh, blijf sterk. het volgen. Hè? Ja, doen we. Dankjewel. Bye. Bye. sweet used to But none of them make Better all the time Will make me fall in love But it's not good enough Whenever she ain't fun En we make no money. But we, seven apples in a week. And I'll be fine, yeah. And I will become better all the time. Ook wel een soort tourplaatje. The tunes met apples. Today's talk. Op deze donderdag, waar ging het over bij de groente- en fruitboer. Klaas van der Markt in Arnhem, goedenavond. Goedenavond. Het, was bij ons natuurlijk, uh, het ging juist over, heel veel over vakantie, mensen van uh, ja, we gaan vakantie, we gaan vakantie. En uh, toen uur dat 12 werd het weer anders, toen ging het over FC Twente, uh, het stadion. Ja, nou dat kan ik me voorstellen, ja. dat was natuurlijk groot nieuws bij jullie. Ja, dat was groot nieuws bij ons, ja. ja. Maar, ik was in Arnhem en daar is de vakantie hier begonnen en toen horen we van 12 uur uh, ongeveer en dat is het 20 was dat ging het alleen maar over, over het stadion Waar wat er gebeurd was wat, wat zeiden de mensen daarover ja verschrikkelijk ja ja ik ik was toevallig gisteren uit de lijn gereden en toen dacht ik bij mezelf van wat oh, is dat in, in principe een mooi gebouwd we, wel dus, dus als je dat ziet die overkapping wel dat is echt een heel mooi gebouwd en dan ja dan in ieder geval we dat dit gestart is dan denk je bij mezelf nou hoe is dat mogelijk ja huh? En heel veel mensen zeiden, maar gelukkig dat het niet al de wedstrijd is gebeurd. Nou. Dan uh, zitten er nog een paar duizend mensen onder. Dus iedereen was er wel een beetje van, uh, van, van verslag? Ja, dat denk ik wel, ja. Als ik uh, nou hier naar de tv keek en uh, denk, ik al die mensen zie keken, nou, dan vind ik dat wel... Uh, ja, het is wel apart, ja. Maar op de markt ook, uh, er waren de wedstrijd en kwamen, maar ja, omdat wij naar nou Tukkers zijn... die daar in Arnhem staan, dan zeiden ze er gewoon van... Hé, hey, wat is er nou weer gebeurd? En wij natuurlijk zelf uh, gewoon met een van de klant... Uh, dus we hebben en we hebben nooit aan. Nee, dus absoluut. Ja, ja. ja. dus ja, was... Iemand vertelde het aan jou. Ja, iemand vertelde het aan mij aan een klant. Die kwam bij me en zei van, hey, het staat om zich In, in ja, Die weet je wel. Uh... Dus uh, zo was dat een beetje. Ja, dat vond, ja, ja, ik. vind het wel heel vervelend. Ja, we ja, moeten afwachten of we, of kunnen hier we het op tijd klaar hebben voor de eerste wedstrijd. Dat gaan we afwachten. Dankjewel, Nog een hele fijne avond. Zelfde. Dat was hem dan weer BNN Today voor vandaag. We zijn er morgen weer. Kan je ons niet missen. Kijk even Luc op de webcam die ze aanschrijven waar je ons kan vinden. Facebook.com slash BNN today. daar kan je ons even leuk vinden. Hele mazzel, hè, zegt Luc. Zie willen mijn Ah, Dankjewel. Zo meteen de avondetap. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Hij komt van ver!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 Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op CuraçaoNordseJazz.com. Dit is Radio 1.